Weg In het land Arizona, aan de rand waar de prairie begint, leefde kalm en gelukkig een cowboy, die zijn vrouw en zijn zoon teer bemint. Als hij s'avonds naar huis kwam gereden en zijn paard weer naar stal had gebracht, Grijp hij spoedig daarop naar zijn banjo. En hij speelde tot diep in de nacht. Maar toen kwam er een strijd in Europa. En de cowboy, hij werd ook soldaat. Vocht in Frankrijk en kwam hier in Holland. En hij werd door de duizers gehaakt. Op een avond, het was in december, stond de cowboy heel eenzaam op wacht. Dacht aan vrouw en zijn zoon in de prairie, aan zijn ruimte en de cowboy, hij lacht. Hij denkt aan zijn paard en zijn lasso, aan zijn baai als een oude geweer. In gedachten ziet hij als een thuiskomst, maar opeens ja, dan lacht hij niet meer. Hij hoort stemmen, hij vraagt naar het wachtwoord. De vijand die geeft hem geen kans, Plot zijn schot en zijn laatste gedachten zijn zijn vrouw en zijn zoon op de rechts. Ook zijn paard staat nu zonder bereiden en zijn banyo hangt stil aan de wand. Met zijn zadel zijn prachtige lasso Voor een cowboy die stierf voor ons land In de vreemde ligt hij nu begraven Op zijn graf staat een ruw houten kruis Heel ver weg in het land Arizona Wacht zijn vrouw met zijn zoon Eenzaam thuis. Oh, wij zijn je zo dankbaar, ook al mooi, voor hetgeen je voor ons hebt gedaan. En we zullen je nooit meer vergeten, ook al zullen de jaren vergaan.